Meneer Van Vloten. Ik ben documentalist op de afdeling voeding van het ministerie. Ja. En ik heb een vraag. Ik hoop dat u kan beantwoorden. Ik heb eerst met het museum gebeld. En daar kreeg ik in meneer Wigo. U kent meneer Wigo? Jazeker. En meneer Wigo verzekerde mij... dat als er iemand in Nederland is die deze vraag beantwoorden kan... dat u dat dan bent. Dat weet ik niet. Ja, ik weet het ook niet... Wat is die vraag? Die vraag kregen we toegespeeld van een van onze relaties. Die wil weten wat er vroeger op Sint-Jan gegeten werd. Op Sint-Jan? Hm. Ja. Ik vind het ook wat vreemd. Maar ja, het wordt je gevraagd. Nee, vreemd is het niet. Als ze een feest konden vieren, dan deden ze dat. Maar ik zou dat moeten nakijken. Ik kan daar niet zo meteen antwoord op geven. Dat begrijp ik. Maar misschien kunt u mij dan morgen even opbellen. Want het heeft toch al wat haast. Uh, morgen beker niet. Is overmorgen ook goed? Uh, dan overmorgen maar. Ik zal mijn best doen. Heel graag. Dag, meneer Van Vloten. <coughs> Manda, er is een verzoek. Die meneer die net opbelt wil weten wat er vroeger op Sint-Jan gegeten werd. Zou jij daar morgen eens naar willen kijken? Ik heb beloofd dat we hem overmorgen zullen opbellen. Moeten wij hem opbellen? Het is iemand van het ministerie. Toch niet de minister? Wil je een stophoest? Jawel. Want ik heb iets vieren. Vieren? Ik heb namelijk mijn plaats in de maatschappij gevonden. Ik werd opgebeld dat ik mijn plaats in de maatschappij gevonden heb. Dat is toch prachtig? <laughs> Moet je je voorstellen. Ik kan geen beurs meer krijgen omdat ik al een afgeronde opleiding achter de rug heb. En ze ervan uitgaan dat ik mijn plaats gevonden heb. Dat is toch ook zo? Ja, dat is nog zo ook. Waarvoor wilde je dan een beurs hebben? Ik wil theologie gaan studeren. Theologie? Het is toch op je benen onder je gat worden weggeslagen? Denk je niet dat je iets zoekt dat er niet is? Omdat er nou helemaal geen werk is dat je bevredigt? Zodat je net zo goed kunt blijven waar je bent? <laughs> Sorry. Ik oh, heb vast gelijk. Misschien moet ik daar maar altijd zo om je lachen. Moet ik om je lachen? Nee, ik kom jou. Ja. Wat doe je eraan? Het is toch eigenlijk verschrikkelijk als iemand je zo doorziet. Hoezo? Dat ik iets zoek dat er niet is. Maar het is toch heel geworden? Dat doe ik zelf ook. Dat is het juist. Dat je dat gewoon durft toe te geven. Hoe bedoel je? Het idee dat je je al blootgeeft... alleen door een paar keer van richting te veranderen. Je geeft je toch niet bloot door van richting te veranderen? Dat is juist een poging om te ontsnappen. Maar als iemand dat door heeft, dan ben je toch nergens meer... Maar je hoeft hem niet ergens te zijn. Dat moet je iets tegen een psychiater zeggen. Je moet natuurlijk nooit iets tegen een psychiater zeggen. Waarom niet? Omdat je dat zelf moet uitzoeken. En, en als je dat nou niet kunt... Je weet natuurlijk niet dat ik al drie jaar bij een psychiater loop. Ja? Vind je dat gek? Nee, gek niet. Een vriend van ons heeft al twee keer in een inrichting gezeten ook iemand van het bureau, trouwens. Je moet het bureau gewoon als een inrichting zien. Als je dat doet, dan wordt de rest vanzelf weer normaal. Geen <lacht> is het wel dat niemand je keert? Dat niemand je ziet zitten als je nergens bent? Je had toch wel alvast naar binnen kunnen gaan? Dan moet ik apart voor jou naar beneden komen. Oh ja, dat is zo. Mm. Hoe laat ga jij nou eigenlijk van huis, s ochtends? Vijf over acht. Dat is eigenlijk te vroeg, maar dan kan ik nog een stukje met Henk mee rijden. Dat is verdomd snel. Ja, maar s ochtends hoef ik geen linkerbochten te maken. Ik ga vijf voor acht al. Ja, maar jij loopt. Ja, ik loop. Ik loop ook wel eens een om. Ja, dat zal wel. Maar nu zijn we er. Ja. Gelukkig wel. Hé, hey, Maarten. Zit je te denken? Hé, af. Wel, terug in Helsinki. Hoe was het? Even wachten. Even wachten. Dat is Wat is wel hoog? Hier is eigenlijk. In de trein had ik een spinnetje in mijn haar... en dat heb ik zo lang hierin opgeborgen. Je moet eigenlijk altijd een doosje bij je hebben... Als je het geld er nou eens uithoudt. Misschien in je zak? Hmm. <laughs> Toch niet. Het was eigenlijk wel nuttig. Wel nuttig? Maar hoe was de treinreis? Dat ging eigenlijk wel goed. In Amsterdam opgestapt? Ja, en de er weer uit. Niet hoeven overstappen? Eigenlijk alleen in Utrecht. En in Amsterdam natuurlijk. Ja, daar rekenen we niet mee. Dat is gewoon. Dat doen we in Stockholm op de boven. Dag, heren. Ad vertelt net over het congres in Helsinki. Dat is interessant. Daar wil ik graag bij zijn. Wie waren er zoal? Iedereen. Iedereen? Zeker 200 mensen. 200? Nee, maar... Ik moet er niet aan denken. Het voordeel is dat ze je dan niet opmerken... Kun je niet wat namen noemen? Um, Ranke. Ranke. En Reurig. Reurig. En Honko. Honko. Ik geloof dat u de volgende keer maar moet gaan. En wat is nou eigenlijk besproken? En moet ik dat nu allemaal gaan vertellen? Nee, voor mij niet. Ik lees het wel. Maar heb je niet een paar nieuwtjes? U bedoelt wie met wie naar bed gaat. Dat ook natuurlijk, dat interesseert me natuurlijk in hoge mate. Dan nou, ga ik intussen vast een kop koffie drinken, alles bij elkaar zes of zeven mensen in de eerste twee uur van de ochtend op een bijna nuchtere maag. Ook sterkere geesten zouden daar gek van worden, vooropgesteld dat ze net als hij niets liever wilden dan alleen zijn, in een omgeving waarin bijna niets veranderde en dan nog zo langzaam dat een schildpad het zonder duizelig te worden zou kunnen volgen. Dat alles overdacht ik toen hij na de lunch, nerveus en gespannen, met twee plastic tassen langs de gracht en door de Van Bouwstraat naar de markt liep. Ik ben een boer, dacht hij, alles wat nieuw is, moet met kleine hoeveelheden met grote tussenpozen worden toegeschoven, anders kan ik het niet verwerken. En vervolgens kocht hij een kilo tomaten bij een stal, waar hij nog nooit iets gekocht had, zeer tegen zijn gewoonte. Heb jij wel eens gehoord, dat als je rood staat, dat je dan geen belasting hoeft te betalen? Nee. Ik ook niet. Maar Karel heeft een tijdje geleden een man ontmoet, die zei dat dat kon. Maar dan moesten we wel al onze spaarcentjes op zijn rekening storten. Wat was dat voor man? <laughs> jij kunt wel een geheim bewaren, hè? Ik dacht het wel, want oh, dit mag verder niemand weten. Nee. Dat hebben we gedaan. En nu hoor ik net van Karel dat we alles kwijt zijn. Nee. Alles? Er is geen cent meer over. Hoe kan dat nou? Ja. Ben jij er ook? Dat wist ik niet. Vertelt u nou maar door, nu weet ik het toch al. Als je het dan maar aan niemand vertelt... Nee, maar hoe is het dan gegaan? Die man heeft zich gewoon failliet laten verklaren. En dat geld heeft hij opgemaakt aan reisjes. Naar Zwitserland? Misschien ook wel naar Zwitserland. Dat is toch verdomd stom? Ja, zo stom ben ik nou. Maar Karel is in deze dingen toch niet stom? Karel is niet stom, maar Karel is de goed van vertrouwen. En hij heeft het ook druk. Hij heeft zijn hoofd er niet bij. En nu? Nu, nu ga ik naar de curator. Maar ik denk niet dat dat nog veel oplevert. Ik denk dat ik vanmiddag nog even terugkom. Ik, ik, ik, ik geloof dat je die mannetjes alles wijs kunt maken. Als je zegt, jullie moeten morgen je huis uit, Dat gaan ze. En nou zou ik wel eens willen weten wat jullie achter mijn rug over me zeggen. Heb jij nou tijd om de boekendeur te schuiven? Jawel. Joop, heb jij tijd om de boekendeur te schuiven? Kokido. Als we dan hier af alles overbrengen naar de bezoekerskamer... ...dan moeten we hiernaast ruimte voor zes planken maken... ...plus nog eens twee planken voor de overloop. Dat is acht planken. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, 7, zeven, acht... Dan zullen we tot hier moeten doorschuiven. Ja. Eigenlijk is het ingewerkt gewerkt dat tot zin heeft. <laughs> Ik ga op de ladder. Mijn idee. Heb je niets gebroken? Nee. moet je handen er wel tussen kunnen krijgen? Oh. Dan had ik mijn lezing over de wieg met de mond moeten schrijven. Oeh. Ach, meneer koning. Hier is een meneer voor u die u wil spreken. Dank u wel. De Vries. Koning. Gaat u zitten. Die meneer die u bovenbracht, heet ook de Vries. Ja, het is een veel voorkomende naam. Maar daar komt u niet voor? Nee, ik kom hier als uitgever. En omdat ik hier toevallig toch in de buurt moest zijn, heb ik het er maar op gewaagd. Ik weet niet of u Bericht van de Tweede Wereldoorlog kent? Dat ken ik. Nou, zoiets willen wij nu gaan maken voor de geschiedenis van het dagelijks leven in Nederland. Dat is niet eenvoudig. Dat is zeker niet eenvoudig. Maar daarin zit nu juist de uitdaging. Hebt u bezwaar tegen als ik rook? Misschien mag ik u een sigaar aanbieden? U rookt niet? Alleen een pijp, maar deze kamer rook ik nooit... omdat een van de ambtenaren hier last van zijn ogen heeft. Oh, maar dan uh, rook ik natuurlijk ook niet. Nee, dat bedoel ik niet, want op het met vakantie... het is meer dat ik het ontwend ben hier in de, deze kamer. Dat, dat zou voor mij haast een reden zijn om ontslag te nemen... Er zijn nog andere redenen te bedenken En u hebt interessant werk Dat ook